Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen op Kiev vannacht zijn zeker drie doden gevallen... onder wie twee kinderen melden de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. De aanval door Rusland vond plaats in het oosten van de stad. Volgens de autoriteiten zijn er meerdere mensen gewond... en zijn ook enkele gebouwen beschadigd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor het verhogen van het schuldenplafond gestemd. Met het wetsvoorstel kan de Amerikaanse federale overheid meer lenen om rekeningen en salarissen te betalen. Het afgelopen weekend bereikte president Biden al een akkoord over het wetsvoorstel met de republikeinse voorzitter van het huis. Nu moet het voorstel nog langs de senaat. Die zal er vermoedelijk tegen het einde van de week over stemmen.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 Demonstranten die hierover met Amnesty hebben gesproken... zeggen geschrokken te zijn van de informatie die de politie over hen heeft. De Amerikaanse acteur Danny Masterson is schuldig bevonden aan verkrachting. Masterson, vooral bekend van de tv-serie Dead 70s Show... leerde zijn slachtoffers kennen bij de Scientology-kerk. Volgens de aanklagers nam hij tussen 2001 en 2003 drie vrouwen mee naar zijn huis... waar ze werden verkracht nadat hij ze had gedrogeerd... Een rechtbankjury heeft de acteur in twee van de drie gevallen schuldig bevonden aan verkrachting. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. Het weer nu nog bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de dag op. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. Het wordt vandaag 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quieres de felicidad es estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, de dolor. Hace que me sientan mejor para lo Necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sientas mejor para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Maak ze naambaar waar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Ja, ja.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 Tienes, te quiere cuando no te, olvidas. Oh, ay, esta vida cuando, tienes, te quieren cuando no te olvidas.